1 uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. De Nederlander die werd vastgehouden in een gekaapt Egyptisch vliegtuig is vrijgelaten. Hij maakt het goed, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de 50 passagiers aan boord van het toestel waren in totaal 6 Nederlanders. Vijf van hen waren eerder al vrijgelaten. De 56-jarige Nederlander werd met nog twee passagiers en vier bemanningsleden langer vastgehouden door een Egyptische kaper. Die dwong vanmorgen het toestel van Egypt Air naar Cyprus te vliegen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 Het Nederlandse consulaat in Istanbul is weer open. Vorige week woensdag werd het gesloten vanwege mogelijke terreurdreiging. Details over die dreiging zijn niet bekendgemaakt. Wel was er in dezelfde straat enkele dagen daarvoor een zelfmoordaanslag. Toen het consulaat woensdag werd ontruimd... waren de en ongeveer 40 stafleden aanwezig. Ze hebben zoveel mogelijk doorgewerkt vanuit andere locaties. Zo'n 60 damherten zijn de afgelopen twee weken doodgeschoten... in de Amsterdamse waterleidingduinen. Met het afschieten van de dieren wil de gemeente Amsterdam de overlast voor de omgeving beperken en de schade aan de natuur verminderen. Op dit moment lopen er zo'n 3000 damherten in de waterleidingduinen. Over vijf jaar moeten dat er 800 zijn. Het weer, wat buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt vandaag 11 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen en dan wordt het nog zo'n 10 graden. Dit was het NLVD. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. 17. 17. Dank je. Mm, Dank je. Het is Helmoet Kool. Dank je. Dank, kusje. Dank, kusje. Dank, kusje. Dank, kusje. Dank, kusje. Dank, kusje. Dank. je, Dank. je. Het is dus niet bewezen, maar het klinkt wel leuk in het rijtje, uh, Dank je, Anton Hand om Dank je, Nina Brink. Dank je, is Erika Terpstra. Dank je. Dank je. Dank u Ja, maar alleen wegens dit, hoor. Erika Terfster, die is leuk, die is sympathiek, die uh, werkt tegenwoordig bij de Teletubbies. <lacht> Werkelijk waar. <lacht> Tinky Winky, volgens mij is dat... Er zijn nog TeleTubby fans daar, ja. Dat zeggen ze ook altijd al, hè. terug in de tijd naar uh, 1967. En het is vandaag... Uh, althans als ik de berichten mag geloven... Uh, vandaag, uh, precies 49 jaar geleden... dat dit nummer uh, werd opgenomen... in de Abbey Road Studios in uh, Londen. En uh, het nummer zou natuurlijk... Uh, een tweede nummer worden op de LP. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Met uh, Ringo in de rol van Billy Shears. Want Sergeant Pepper was natuurlijk... Uh, volgens het idee van Paul McCartney een andere band die uh, een show opvoerde. Niet Beatles, maar een andere band en dat was de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. En Ringo was dus zanger Billy Shears. Prachtig album, revolutionair album geworden en de tekst van het nummer was oorspronkelijk anders. Uh, zo vermelden de analen. Want oorspronkelijk zou het zijn What would you do if you sang a tune? Would you throw tomatoes at me? En op verzoek van Ringo is dat toegewijzigd, want hij was bang dat als ooit nog concertten zouden komen. En hij zou het nummer zingen dat er dan met tomaten gegooid zou worden. Nou, dat denk ik niet hoor, Ringo. Maar goed. En later is ook wel gebleken dat dat nooit gebeurd is. Want hij heeft, hij toert nog steeds met zijn uh, Ringo Star All-Star Band, waarin echt grote jongens spelen. En hij is ook best aardig goed gaan zingen. En hij heeft ook zelfs nog een aantal fantastische, uh, CD's gemaakt, uh, albums gemaakt zal ik maar zeggen. Ringo Starr dus. En with a little help from my friends. Van de Beatles. Als milieuseller vandaag. Take me to the matador. Carlin Jeffries. He will know just what it's for. Take me to the matador then. He will help me with my life. He will open every door. When the bullet's down the ring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 in the age of win and lose, with the ancient cup and soul Wie ga? MUZIEK dit denk ik maar één nummer van Kent eigenlijk, tenminste ik. <tchijnlijk> Alleen dit. Take me to the matador, Garland Jeffries. <tied> En dan kom je dan tegen dit soort nummers. Omdat uh, krijgen wij uh, bij dat leuke Spotify elke week heb je... Ik weet niet of u dat ook heeft, maar... Dan heb je een speciaal voor jou gemaakt lijstje, zeggen ze dan. Dat heet uh, Discover Weekly. Dat zijn elke week weer andere nummers. Ze zijn een beetje op, uh, ja, op wat jij beluistert uh, gebaseerd, denk ik. Ja, ik vind het altijd een leuke lijst, hoor. Dan put ik altijd heel veel... Uh, inspiratie uit om, uh, voor dit programma. Zo, ook het volgende nummer, dat stond er ook in. Het is een bekend liedje, onder andere van de Everly Brothers. En zelfs Paul McCartney en Wings hebben het ooit opgenomen. Love is Strange. Dat is een hele aparte versie van Jackson Brown samen met David Lindley. En het gaat over in stay. Het is mooi. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Love is Strange. Oh yeah, that's a beat. Take it for a game Oh yeah Once you get it mm -hmm. You never wanna to quit Oh no Once you've had it mm -hmm. You're in an awful fix Some people mm -hmm. They don't understand Oh no They think love But your love mm -hmm. never be arranged, oh no, love is. you call your lover. Hey, mama. Come over here. Say hello to Elvis. Like to meet Elvis? I know him. He's a friend of mine. If it take a Gekoppeld is aan de loadout van uh, Joe uh, van Jackson Brown, maar dit is weer een uh, hele andere versie. Samen met David Lindley. En uh, David Lindley, ja, je zegt van wie is dat nou? Nou, dat is een, toch wel een bekende man. Want als je ergens op een of de country praat plaat in uh, Amerika bijvoorbeeld van Dolly Parton of van Linda Ronstedt of van. Uh, Jackson Brown of nog andere mensen. En ook wel bij Eagles en dat soort mensen. Een mandoline of een banjoord is het vaak deze man. David Lindley. Want het is een... Uh, uh, het is echt een, een, een multi-instrumentalist. Ik zag zo eens even, ik zag eens even kijken. Ja, het is echt een multi-multi. Even kijken hoor. David Lindley. David Lindley, ja. Dat zei ik al. Hij speelt alles op ongeveer waar, waar snaren aan zitten. Dat speelt hij. Dat, dat zijn dus onder andere de akoestische en elektrische gitaren. De upright en electric bass, Dus contrabas en elektrische bas. banjo, uh, Steel guitar. Uh, Zo'n zo, zo pedal steel gitaar doet hij. Uh, mandolin. Uh, nou ja, je kunt het zo, wel, je kunt het zo <grik> gek niet meer. Bouzouki speelt hij ook nog. Sitar, uh, uh, nou ja, dat zijn uh, ongeveer een, een, denk een twaalf of dertien verschillende snareninstrumenten die de man kan spelen. Dus dat is ongelooflijk. David Lindley dus samen met Jackson Brown in het liedje van de Everly Brothers wat de Everly Brothers onder andere ook gedaan. Heeft. Ja, nog even applaus voor die man. Hè, ja, nog even applaus voor die man. Uh, Love is strange gekoppeld aan Stay. Nou, nou, wat een applaus. jongen, wat een succes weer. Nou, we gaan door met Guus Mewis. Gisteravond nog te zien bij RTL Late Night. Maar nu draaien we even dit. Kus van mij, Kus. Kusje. Als ik wakker word, vroeg op moet staan. Jij ja, krijgt een kus van mij. Als ik thuis kom of van huis af ga. Ja. Van mij. Daarbij dank je wel en alsjeblieft. Jij krijgt een kus van mij. Je bent zo mooi en alleen maar lief. Jij krijgt een kus van mij. Een hele tel voor jou, van mij alleen. Als het tegenvalt of uit het loopt Gisteravond nog te zien bij RTL Late Night. En dit was een liedje van zijn laatste album. En een kus van mij. Hallo Adam! History. Oh yeah. dat is er een van One Direction. I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on.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 Strong Uh, One Direction was dat. En uh, dat nummer dat heet dus History. Jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, door mezelf. Gewoon. Door mij. Ja, het is niet anders. Uh, het nieuws van dinsdag 29 maart 2016. Een automobilist uit Haarlem is dinsdagochtend aangehouden... na een ongeval in de bocht van de Ermuiterstraatweg naar de Willebroodstraat. Komende vanaf de Ermuiterstraatweg is de auto in de bocht recht doorgereden over het fietspad om tenslotte op een talud tegen een boom tot stilstand te komen.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 Als het aan Springtij architecten ligt, vereist aan de voet van de watertoren een visserswijkje. Het Schelpenplein met de kleine witte huisjes en rode daken diende als voorbeeld. Er wordt getracht om het project zo, klei project zo kleinschalig mogelijk te houden. Zodat de watertoren en het gebied eromheen hun eigen karakter behouden. Ook in de watertoren worden een aantal appartementen gerealiseerd.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 28 woningen van een appartementencomplex in Zandvoort zijn maandagmiddag ontruimd. De paasstorm zorgde voor een gevaarlijke situatie aan het kromboomveld. En door de harde wind zijn stenen van het dak gewaaid... waardoor de dakbedekking van het dak af dreigde te waaien. Na verzwaring met zandzakken konden de bewoners weer naar huis. En tot zover de, uh, de nieuwsbrief.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 Heb ik al gehoord, hoor. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Maar ik heb het wel. Dat was het weer. Hamming. De man die uh, gisteravond uh, werd uh, uitgeroepen tot Serious Talent. Van uh, 3FM, hè? weer verkiezingen geweest. Kensington als beste rockband, uh, Raccoon als beste popband. En uh, nog veel meer uh, leuk. En Miss Montreal als beste popzangeres van Nederland. Allemaal door de luisteraars van 3FM. Dus daar bent u daar ook weer van op de hoogte. En Lucas Hamming, Hamming dus werd gekozen tot Serious Talent. 3FM, Serious Talent. Zo, om het even precies te zijn. En het nummer dat heette Write Me Again. Uh, even kijken. Um, ja, ik heb nog een leuke. De volgende. Is ook een leuke. Ja hoor, echt wel. Ik heb alleen maar leuke vandaag eigenlijk. Als alles goed gaat tenminste. Oh, um, er gaat iets niet helemaal zoals het gaan moet. Dus proberen we het gewoon nog een keer. Ja, Kijken wat hij doet. Nee, hij doet het niet. Nou, dan hebben we weer pech. Ja, dat is nou jammer. Waarom doet hij het nou niet? Kom op nou. Hm, hij wil niet. Geen zin. Hij heeft geen zin vandaag. Nou, dan gaan we naar de volgende. Heel simpel met een hele mooie van Christopher Cross, maar die wil niet. Huh. Did you ever see the lights go out? All of us. Ever see it Causes. Feel like we could go a that we were just Houd de dwars door elkaar, jongens. Zit er weer niks mee, hè? Ja, courses. Nou, kijk of hij het nou wel doet. Maar kijken, hoor. Nee, je niet. Ja, nu wel. Zie je wel. zei toch. Zulke mooie nummers moet je de mensen niet onthouden, hè? Christopher Cross. Ride like the wind. En dat doet hij het wel. Christopher Cross, ride like the wind. Volgens like mij hoorde ik ook het stiekem, stiekem zo tussendoor. En het stemgeluid van Michael McDonald erbij. Ja. Michael McDonald ooit deel uitgemaakt van de Doobie Brothers. En het volgende... Ja, dat was Christopher Cross dus. En het volgende is helemaal nagelnieuw. we het niet. Dat zat vanmorgen dus eventjes gewoon wat dingen door te draaien... en door te luisteren en zo. Van de nieuwe releases, Daar kwam ik dit tegen. En dus is toch wel leuk. Nooit van gehoord. Even kijken hoor. Lon Tellius heet de, de band of de man. En het liedje wat we ervan gaan draaien... van zijn nieuwe album, wat dus net uitgekomen is... dat heet A Feeling So Sweet... En dan denk je dat er even niks van gebeurt. Heb dat hebben ze tegenwoordig vaak. Hè? platen die zo, zo langzaam opkomen en zo. Nou ja, ze dat leuk vinden. Voor mij mag het. Ja. Ik I've seen you look down At your shoes That you wore in the summer mm -hmm. But you Are moving So fast They start chasing after you I swore I would wait for you But you I got a glimpse of you I swore I would wait for you I'm feeling so sweet You said you didn't want En het komt van een nieuw album van uh, Lon Tellius en uh, Feeling So Sweet. Ja. Nou, dan gaan we weer even lekker terug in de tijd met Doctor Who. Zo, onlangs een hele nieuwe verzameling van ze uitgekomen met alle grote hits. En die zanger, die Dennis, die was in Nederland hè, om dat een beetje te promoten. When you're in love with a beautiful woman. When you're in love with a beautiful woman. It's hard. When you're in love with a beautiful woman. And every time it happens, it just convinces me more Dokter ook, de, ze begonnen eigenlijk, eigenlijk een beetje als een absurdistische uh, popband van eerste album. Er stonden eigenlijk ook wel hele gekke nummers op. Maar ook bijvoorbeeld de prachtige Sylvia's Mother. Waar zij uh, muziek hadden met teksten van Shell Zilverstein. En dat is dit niet. Dit was gewoon een lekker commercieel uh, disco uh, deuntje. Waar ze heel veel succes mee hadden. Volgende nummer. En dat is alweer de laatste van vandaag. Ja. Ja, je moet niet omkijken En... Uh, gewoon uh, doorlopen. Ja, gewoon doorlopen, niet omkijken. In de wet van Peter Tosh. Samen met een volledig stoonde uh, Mick Jagger. Ondronken, 1 van de Of dronken, oh, misschien. Don't look back. There is no hard place. Just your problems. No one else's problems. You just have. Het is wel de lange versie trouwens. Het zie dat in de tijd is uh, aardig wat geknipt hoor. En, uh... en zo is het alweer bijna twee uur geworden. Ik ben een beetje moe, maar ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik Ik Samen met Mick Jagger, natuurlijk. En don't walk en don't look back. Ik ga er snel uit, want uh, de, de klok is onverbiddelijk. Ik wens u nog een fijne dag. En morgen ben ik er weer vanaf 12 uur samen met Ingrid. En morgen weer een leuke actie, hè. Dus uh, niet vergeten, u kan morgen weer een leuke prijs winnen bij ZFM Lunch. Hé, hey, uh, tot een fijne dinsdag nog. En tot morgen. Dag.